Voetnoot 6. Zie folder, de verklaring van Langeac, platform scjf, of http, dubbelpunt, slash, slash, papa.nl.nu, slash, Langeac, punt, html.